Uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. Iraaks-Koerdische strijders zijn vanuit Turkije de Syrische grensstad Kobani ingetrokken. Ze kregen onlangs toestemming om over Turks grondgebied naar de zwaar bevolkte stad te trekken om te vechten tegen IS. Vanavond staken ze zwaar bewapend met vrachtwagens en jeeps de grens over. De Turkse president Erdogan snapt weinig van alle aandacht voor Kobani. Volgens hem is die stad vrijwel verlaten. De internationale coalitie tegen IS kan zich beter richten op andere plaatsen in Syrië, zoals Idlib, al dus Erdogan. Opnieuw een record voor de Amerikaanse beursindex Dow Jones. De index haalde 17.390 punten, een plus van ruim een procent. Ook op de Japanse en Europese beurzen was er winst, dankzij een onverwacht besluit van de Japanse Centrale Bank om extra geld in de economie te pompen. De Canadees die in juni drie politiemensen doodschoot in het stadje Moncton... is veroordeeld tot vijf keer levenslang. De 25-jarige Justin Bork kan pas als hij 99 jaar oud is vervroegd vrijkomen. Het is de zwaarste straf in Canada sinds 1976. Bork liep zwaar gewapend en in militaire kleding over straat... en begon te schieten toen de politie kwam. Een klopjacht van een dag volgde tot hij uiteindelijk werd overmeesterd. Zijn motief is niet duidelijk. Hij wilde onder meer de rijken tegen de armen verdedigen. Het kabinet houdt tientallen gemeenten scherper in de gaten omdat ze nog geen jeugdzorg hebben ingekocht. Vanaf 1 januari zijn de gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Vandaag moesten alle gemeenten een contract hebben afgesloten, maar 16% verwacht dat dat nog bijna een maand duurt. Als ze het ook dat niet redden, gaat het Rijk voor die gemeenten op hun kosten jeugdzorg inkopen. Een ruimtevliegtuig van Virgin is tijdens een testvlucht in Amerika verongelukt, waarschijnlijk na een explosie. In het toestel zaten twee piloten. De ene is omgekomen, de ander raakte zwaar gewond. De ruimtevliegtuigen van Virgin moeten in de toekomst commerciële vluchten buiten de damkring maken. zodat de passagiers gewichtloos zijn. Het weer het is droog, minimaal vannacht rond 11 graden. morgen volop zon bij 17 tot 21 graden. Dit was het in een Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. He is going through Try to fight it, just so in and learn to ride it. But I didn't know, oh, I had to let it go. Like a gust of wind, you hit me off oh, sometimes. sometimes. Yeah. Like a gust of wind, hey. you can't push me back once in a while.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 I'm sure That I'll be loving you Always As now can Life is no race When I'm not happy, I'm in disgrace So I spend time with this one you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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, op ga mijn voeten zo rond. Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je haardos, swingen je keppels, zo lekker dat het te favoriet. Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo rond. Ik voel me sexy dans, op, als ik dans, gooi jij je haardos, swingen je keppels, zo lekker dat ik het ga favoriet.